Gemeente, laten we samen deze eredienst besluiten met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganzer harte. dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven... tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drang voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook de, tot versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw geest de gedachten van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Onze slotsang komt uit Psalm 31. En wij zingen daarvan het... 15 vers, Psalm 31 vers 15, hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt u vreest.